1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het water van de rivier De Roer tussen Vlodrop en Roermond stijgt onverwacht snel. Een paar lokale wegen zijn afgesloten. Door de aanhoudende regen zijn de spaarbekkens van de roer in Duitsland volgelopen. Ook de Maas gaat weer stijgen. Komend weekend komt een derde hoogwatergolf uit de Ardennen. Inwoners van Itteren en Borgare hebben het advies gekregen om hun auto naar hogere plaatsen te rijden. De toegangswegen dreigen onder water te lopen.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 Het weer, vooral in het midden van het land veel regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen overal regen, zaterdag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ja, wat is nou eigenlijk een goede verzameling? Moet je daarvoor een concept hebben? Of moet je het een beetje organisch laten groeien... zoals Frits Lucht dat heeft gedaan? Dat was een van de nou ja, grootste verzamelaars die Nederland ooit gehad heeft. Een van de beste. Ik heb er drie kwartieren over gesproken in het eerste uur van Casaluna. Uiteindelijk is die verzameling ook weer verdwenen, teruggevonden. Uiteindelijk in Parijs terechtgekomen. Dankzij de Fondation Custodia, die kunt u nog wel vinden. Maar goed... Um... Hij had zijn manier en liet dat een beetje zomaar ontstaan. Maar er zat dus wel een ziel in, namelijk zijn ziel. En oeh, wat was het, een gesloten man. En hoe moeilijk is het om daarachter te komen wat hij nou werkelijk beleefde. Want daar heeft hij ook zorgvuldig aan gewerkt... dat er daar niet al te veel uh, achter zouden komen. Goed, mijn vraag aan u is, verzamelaars van Casaluna... Um, wat, hoe heeft u dat gedaan, hoe heeft u verzameld, wat heeft u verzameld... heeft u daarin rare dingen moeten doen, bijzondere vondsten gedaan? Dat zijn zo dus mijn vragen. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. U kunt natuurlijk ook e-mailen naar kazeluna maar bellen vinden wij wel net zo leuk. Dus uh, alle verzamelaars, aller landen... Verzamelt u zich bij Casaluna 0800 1121. Dan is het inmiddels drie minuten over één. Luisteren wij naar J.J. Kale. Ook hij bevindt zich After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang out.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 We're gonna let it all hang out. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition, find out what it is on labor. back. After midnight, we're gonna let it all hang. Wordt het steeds later ook met JJ Kiel. Kun je wel in je verzameling erbij hebben, hoor, wat mij betreft. Goed, um, bent u een verzamelaar? Wat verzamelt u? Wat is uw mooiste ontdekking? Toevallig of um, heel doelbewust nou, nauwkeurig onderzoek? 080112. Meneer van Hetzelfde, goeienacht. Bent u daar? Hallo? Ik geloof dat meneer van Hetzelfde even onvindbaar is. Jaap, ben je daar wel? Ik ben... Uh, ja, ik dacht... Oh, ja, uh, nee, ja, ja, ja, nee, dat is duidelijk. Dag Jaap. Ah, hallo. Ben jij een verzamelaar? Uh, nou, eigenlijk... Uh, ja, ja, ik heb vroeger al, van allerlei dingen verzameld. Maar ik heb uh, nu een, gla een glaasjesverzameling. Uh, en die heeft helemaal totaal geen waarde. Maar voor mij wel. Ja. Ik verzamel uh, glaasjes, met, uh, vruchtjes glaasjes dus, uh, met vruchtjes erop. Glaasjes met vruchtjes? Ja, erop? Ja, erop. Die werd vroeger een jaar of Nee, langer geleden. 50 jaar geleden werd dat kon je jam kopen en daar stond dan het vruchtje op met de jam die erin zat. En dat kon je dan later gebruiken als drinkglas. Ja. En dat vond ik altijd heel erg leuk. Toen mijn vader overleed, een jaar of tien geleden... toen stonden er nog een stel van die glaasjes in zijn kast. Hm. En die heb ik meegenomen. En zo'n zo jaar of vier geleden kwam ik er weer eens een keertje bij een... een, een, een, een, een, een tweedehandswinkel. handswinkel kwam ik er weer twee tegen. En dat uh, zette het in gang. Maar ik ben bang dat ik nu een beetje uitgezameld ben. Want ik heb er nu een stuk of vijftig. En ik kom er eigenlijk nooit meer tegen die ja. nog uh, uitbreiden. Dat is een beetje jammer, zou je zeggen. Dat is hartstikke jammer, dus, ja. Dus je bent een verzamelaar op zoek naar een verzameling. Ik bedoel, naar een ding om te verzamelen. Uh, nou, ik, uh, nou ik, ik, ik ben een verzamelaar. Nee, ik, ik heb de verzameling heb ik al. Maar ik ben bang <laughs> dat ik uitverzameld ben. <laughs> en hoe, hoe, hoe erg is dat, Jaap? <laughs> uh, nou, het is vreselijk. Vooral omdat ik er laatst eentje heb laten vallen. Dus, uh, Ach, toen oh. had ik er nog maar 51 in plaats van 52. Ja, maar dan heb je weer iets om te zoeken natuurlijk. Ja, maar ja, die kans wordt wel heel klein. Maar dus... Uh, maar wat, ik, nee, maar, nee, maar, nou, misschien kunnen casaluna luisteraars je helpen. Wat zoek je dan nu nog, die ene? Wat, is, wat, wat, wat voor vrucht stond daarop? Ach, er stond een bosbes op. Een maar, bosbes? Ja, een trosje bosbessen. Nou, en, nou ja, dat is vreselijk. Ja. Maar ik kom er wel over ja, hoe maar, hoe hij, komt het dan dat je hem hebt laten vallen? Ja, nou, ik had mijn vloer... Uh, ik heb een bamboe vloer en die moest in de olie, dus uh, ik heb het hele huis leeggehaald, althans de hele kamer leeggehaald. En toen erbij terugzetten in uh, mijn uh, kast viel er eentje stuk. Ja, de bosbest. Maar goed, luisteraars van Casaluna, als u dus zo'n glaasje met een bosbestvruchtje... erop, wat ooit een is geweest, en uh, daarna een drinkglas, dan kunt u Jaap helpen. Dus dan moet u maar even contact opnemen. Misschien wie weet uh, Jaap. Ik weet het ook niet, hoor. Maar, nee, en, ja. en, en, en, het is een beetje bij toeval ontstaan. Dat, dat ja. lijkt dus eigenlijk wel een hele goede manier te zijn... om een verzameling te, aan een verzameling te werken. Maar is die dan wel iets voor je gaan betekenen? Uh, ja, zeker. En, en wat en, dan? Ja, ik... Uh, het zoverre betekent het, het wat. Ik vind het gewoon uh, leuk om naar te kijken. En ik moet ja. nog aan mijn vader terugdenken. Ja, uh, precies, het is emotioneel. Ja, ja ik bedoel, uh, als je me op de veiling gooit, ben ik waarschijnlijk 5,60 euro rijker. Maar ja. daar gaat het niet om. Het is gewoon uh, leuk om naar te kijken. Ja. Dus dat is het. Maar het heeft wel degelijk emotionele waarde. En dat is ja. natuurlijk. En dat hij af was. Dat is en lokenmoed. Nou ja, dat is me af. Ik bedoel, uh, ik kom er inmiddels zo weinig tegen dat ik vrees dat het. Uh, uh, Klaar is. Ja, ik, kan je, ik kan je niet vragen om, om de lijst met 51 vruchten te gaan voorlezen. <laughs> Zo van, herkent u iets wat hier nog niet bij zit? Als je het niet erg vindt, nee, ga ik dat niet doen. Nee, nee, maar je kan al nagaan aan het aantal vruchten dat die verzameling wel bijna af moet zijn. Ja, want, hoeveel uh, vruchten zijn er eigenlijk? Ja, er zijn ook allerlei mengingen. Daar ben ik op een gegeven moment op gestuurd. Echt waar? Dus dan, ja, dan heb je een bosbes en een aardbei. En, uh, en een sinaasappel uh, in een appel. En die werden gekruist met elkaar. Ik heb, ja, ik heb geen flauw benul of zijn er uh, een, uh, een mengeling van uh, marmelade en uh, <laughs> appelstroop in zat. Ik heb geen idee wat er ooit gedeten heeft. <laughs> Hoe is dat nou toch <laughs> nog? Nou, maar die zijn, die zijn, niet, die zijn, niet, die zijn niet goed hoor, die, die glaasjes. Die moet je echt uit je verzameling. Nou, ja, laat... heb ik uh, de chef niet op hoeven te eten, maar het glas nee. heb ik dan. Nee, maar dan moet je toch even laten verifiëren of dat wel <laughs> helemaal correct is. De afstamming. De, her, de herkomst. Nou ja, ik vind het wel erg geestig, zeg, dat jij zoiets hebt. En, en, en stel nou dat je, dat je denkt: Oké, okay, ik heb nu vastgesteld, het is klaar. Zou je dan iets anders gaan verzamelen? Of is dat gewoon klaar? Um, ja, dan moet je. Ja, ja, ja, god, ik, ik, ik verzamel Peter van Straten tekenboeken. Maar ja, ja dat, dat, ik bedoel, dat is overzichtelijk. Ja, ik bedoel, dat is op een gegeven moment uh, klaar. Ja. En. Dus dat is, dat is minder spannend dan het verzamelen van champglaasjes uh, van 40, 50 jaar oud. Ja. Want daar weet je niet vanaf het af is. Peter Verstraat, Ik kan je gewoon op zoek ja, op, uh, op internet en ja. dat zijn er dat uh, dan idee. 83, weet ik veel. Nee, Dat maakt het verzamelen van iets natuurlijk wel heel erg spannend. Dat je niet precies weet hè, tot waar je moet gaan en wat er allemaal nog is. En dat je ding, echt nee, dingen kunt ik, ontdekken. Bij posttegels weet je op een gegeven moment dat het af is. Maar bij uh, glaasjes met vruchtjes erop. Ja, je weet het nooit. Okay. Misschien in een uh, tweedehands winkeltje in uh, Steen, Steenwijk. Goed zo. Oké? Okay. Ja, hey, ik vond het erg leuk om te horen. Ik dank je wel. Okay, ik ja. wens je nog een goede nacht. Ja, hoi. In Engeland is Albert Heijn overleden. De kleinzoon van de gelijknamige oprichter van de supermarktketen. Hij was jarenlang de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ahold en was de broer van Gerrit-Jan Heijn. Die werd in 1987 ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. En dat was um, Breaking News. In ieder geval Heet van de Naald. Dat hebben we dan ook maar even mooi meegenomen. Goed, wij zitten weer, zijn weer terug. Het is nu 12 minuten over 1 bij Casaluna van de NCV op Radio 1. Ik heb het idee dat meneer Van Hetzelfde weer terug is. Ja. Nu, ja. Bent, nu bent u er wel. Juist. Ja, heel, ja, heel goed. Dat viel een week uit. Um, bent u een verzamelaar? Ja, ja, van boeken. En overigens ga ik uh, wetenschapboeken mee hoor. Maar uh, tussendoor neem ik ook andere boeken mee. En toen had ik uh, van Annie Salomons. Annie Salomons, ja? Ja, die is 1885-1980. Nederlandse schrijft verhalen proza rondom de problematiek hmm. van de bewustwording van de vrouw. Kan okay. u mij verstaan? Ik kan u heel goed verstaan, ja. ja. U, en, meen, u uh, meen niet? Ja hoor, nee, fantastisch. Okay. Maar mijn uh, telefoon is een beetje uh, oh. vandaar. En in een van haar boekjes, herinneringen uit de oude tijd, daar vonden twee briefjes van er in een kaartje en een envelopje. Kijk. En, wat, en dat is leuk, natuurlijk. En wat stond erop? Uh, ik heb ze hier bij de hand. Uh, dus uh, ja, ze schrijft naar de heer Van Bel. En dat was zo eentje die uh, met het buitenzinnig wat. Uh, weet je, met uh, Ja. Bovennatuurlijk. In deze geld. Met Buiten zijn taalig waanneembaar. Met bovennatuurlijke. Ja, bovennatuurlijke. Ja, ja. En de een, uh, hier schrijft ze. O, gasten meneer Van Bellen. Hartelijk dank voor uw goede wensen. Ik hoop dat 1963 voor u, Het uh, is een heel klein handschrift, mooi lopend. En de heer Buis en uw werk zeer voorspoedig mogen nee. zijn. Met vriendelijke groet, Annie Stalemond. Ja, nieuwjaarswens. Ja, en dan let uh, ze dat andere kaartje, dat is meer geschreven, groter, iets meer. En dat is, uh, dan bedankt ze die heer Buijs. Ik denk dat het over de televisie gaat, want er was toen uh, een programma over. Oogacht, meneer Buijs, ik zou toch even, ik wil, ik uh, wou u toch even zeggen dat ik uw uitzending uh, over nieuwe boeken uh, alle aardes heb gevonden. Mm. En dan komt er nog heel wat, misschien is dat veel tijd? Ja, dat, is misschien een beetje, ja. dat voert het misschien een beetje te ja. ver. Kijk, maar dit, dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk wel heel erg leuk om zo'n van de schrijfster die u dan, van ja. een aantal boeken verzamelt, uh, zo'n briefje in handschrift te vinden. Dat lijkt me heel ja. bijzonder. Ook Achterberg vond ik nog een boekje van de dichter, weet je. Ja, Gerrit Achterberg, en, Ja, dat vond ik op de Bibliotheek, want dat was een heel oud boekje. En dat waren nou, ik geloof, 47 exemplaren in de oorlog gedrukt. Ja. Dus dat was ook wel een mooie vondst. Ja. En bent u nou heel hardnekkig op zoek, of uh, loopt u er zo af en toe eens tegen Of bent u echt iemand die doelbewust. Nee, ik doen? laat me verruisen. Ik ben op zoek naar boeken die, ja. van, die niet meer te krijgen zijn, weet je wel. Maar nog veel wetenschappelijke. Het mag over Einstein, Verhooyt, noem ze maar op. Al. We wetenschappelijke boeken vooral? Ja, ja ik wel. Meer, meer kennisboeken wel. Oh. Uh, filosofische, Levinas, of, of, Wittkenslaan, doe maar op. Dat doet er niet toe. En dat leest u? Ja, ik ook. laat nu een heleboel namen vallen, maar. Ja. Sorry. Nee, dat, dat, dat, dat leest u ook allemaal? Ja, ja, ja, dat, is, dat, uh, dat heb ik nodig om, uh, om te kunnen denken, zeg maar. Marx he. natuurlijk ook. In ja. lijkt me heel om... belangrijk, hè, Marx. Ja. ja. Of niet? Waardoor... Witte uh, Marx... natuurlijk ook omdat hij uh, eigenlijk uh, afrekent met de normale filosofie, hè? Ja. Omdat hij zegt dat eigenlijk uh, ons denken uh, over filosofische vraagstukken eigenlijk een probleem van de taal is, omdat we die uh, nu op de juiste manier gebruiken. Ja. Ja, dus en, en dat, dat, dan is boeken verzamelen eigenlijk meer kennis verzamelen. Het gaat meer ja, om de kennis ja, dan om het, ja, de verzameling ja, zelf. Ja, ja, ja. Of staat uw hele huis vol met boeken? Och, jongens, ga je uit. Ja? Ik, uh, ik heb het altijd mee op de boekenmarkt, en dan mag ik er een paar gratis meenemen. En je kunt natuurlijk al die andere figuren tegen, die ook allemaal die tik hebben. Ja. Dus ja, kennen elkaar, en sommige, ik heb een huis met beton, gewoon... Een, maar die hebben dan hout, die zijn dan bang dat ze er het gaan. <laughs> Kijk, dat is de echte verzamelaar. Hè? Maar hoeveel, ja. van, hoeveel, van hoeveel van dat soort mensen zijn er dan? Die diezelfde tik hebben? Uh, je hebt de rustige, die lopen uh, rustig langs je. En dan heb je die uh, een beetje extreem uitzien. Mm. Ook. Die hebben ook een beetje tik erbij. Mm. Nog, dat je zegt van die is niet helemaal wat het is. En Dat zijn eigenlijk de uh, extreemste, ook de leukste. Nou. Ja, ja. Maar die zijn er echt. Uh, Gevoelsmatig uh, helemaal gaan ze erin op. En die zien er, er een wel. beetje vreemd uit, zeg je? Ja, uh, er zijn er bij die. waarvan je zegt. Uh, of je meen te kunnen zeggen, weet je wel. Of ja, dat is natuurlijk. Mooi. Een circuitieve... Maar dat is, ja. Maar ja, ook gewoon uh, mensen die gezien hun. Uh, uh, zeg maar, hun opleiding. en hun maatschappelijke functie. dan toch ook. of een geschiedenisleraar die dan uh, ja. allemaal oude boekjes en dan zegt ja, dan heb je gelijk een praatje, zegt hij. Uh, hm ik ga mijn leerlingen lezen. Ik denk nou, dat is een Ja, dat is Jonge een... man nog van een jaar of veertig. Enthousiast. Kijk, Kijk uh, boeken verzamelen. Ja, dat is mooi hoor. En daarmee ook het hoofd uh, verruimen, het bewustzijn verruimen. Ik dank, uh, ik dank u hartelijk, meneer van hetzelfde. Ja, uh, ben ik ben blij dat ik het mogen zeggen. Ja, dat vind ik leuk. En uh, ja. ik wens u nog een goede nacht. Oké, okay, bedankt. Ja, dag. Ja, dag. Mijn vraag aan u als luisteraar is nog steeds. Um, uh, verzamelt u iets? En heeft u dan iets bijzonders ontdekt? Bijvoorbeeld zo'n briefje van de schrijfster Annie Salomans. Hoe hoe eenvoudig ook? dat is, natuurlijk toch, is het dan toch iets wat iemand ooit geschreven heeft... en wat dan ergens teruggevonden wordt? Maar misschien wel hele bijzondere dingen. Hele grote dingen. Hele fanatieke jachttochten uitgeoefend. Nou ja, wat dan ook. 0800-1121. Ellie, goeienacht. Hallo, het dan... is Ja, Ik heb uh, uh, verschillende verzamelingen. Onder andere, dus is ontstaan... toen mijn grootmoeder overleed, heb ik haar oude... Een mooie hout uitgesneden naaidoos geërfd. En toen ben ik knopen gaan verzamelen. En niet geen plasticen maar dus van metaal, bakeliet of celluloid oh. en glas. En die gebruik ik dus ook, want ik maak mijn eigen kleding. Ja. En die gebruik ik daar ook, want ik vind die hedendaagse plastic helemaal niet mooi. Nee, dat snap ik. Ja, en ik verzamel ook koopboeken. Maar, ja, ja? oké. Okay, okay. je, je verzamelt ja. verzamelingen. Ja, ik heb meer. En er zijn, ik heb zoiets, negen of, of duizend kookboeken. Dat is niet de hoeveelheid van Johannes ten dammen. Maar ja, God, ik verzoek, doe dan ook ouderen. ik vind namelijk die grafische vormgeving veel mooier en het fotowerk. Ook gewoon het oude, viesgoed wat je erin ziet staan. Is dat ook lekker? He? Of niet? Of maakt het niet uit? Ja? Is dat dan ook lekkerder? Of maakt het niet uit? Nou, nee, dat maakt niet uit. Maar uh, ik ben zelf kunstenaar. Dus je kijkt heel anders naar een vormgeving natuurlijk dan iemand die niet in het vak uh, nee, is. Dat... Ik ben hè? En dan vind ik vooral het grafische werk. Ook vroeger had je boeken met het mooie, gemarmerde binnenwerk. Uh, ja. En ja, het, het is gewoon de uitstraling. En ook het, het lettertype en dergelijke. En ik verzamel dus ook mijn minuscule uh, kerstalletjes. Die koop ik bij de derde wereldwinkel, dat tracteer ik me dan zelf op één keer per jaar... <lacht> ...en die zijn tussen de twee à drie centimeter groot... ...en uh, ik krijg ook wel van uh, mijn vriendinnen gehad... ...en het grappige is, daar heb ik een keer gehad, moet je denken... ...een uh, vierkante hout houten raampje, het open... ...en de binnenkant zit aan uh, Jozef en Marie met kindje... Mm -hmm. ...en draait om naar de achterkant, dan zijn het de drie wijzen. Ik oh, heb hetzelfde ja. figuurtje. En dat allemaal op twee centimeter? Ja, en dat komt uit Kuwaitamala en een bepaald van het bedrag gaat daar ook weer naar die mensen. Ja. En ik heb dus ook, want die meneer had het er straks over, over die shampootjes van de jaren 50, 40. En ik verzamel dus ook voor een prikje in de goede tijd voor een dubbeltje of een kwartje glaswerk. En mijn trots was een echte coupier voor een kwartje. En ik ging verhuizen van Voorburg hier naar Brabant. En ik had hem gaaf over en ik pak hem uit. En wat gebeurt? Ik stoot hem een scherf eraf. Dus ja. ik kon mezelf wel aardig ja, mijn tong afbijten. Zeg Ellie, waarom, waarom doe jij dit? Waarom verzamel je al die verzamelingen van kookboeken en knopen en miniatuurkerststalletjes kerststalletjes en ga zo maar door? Waarom ik doe je dat? Een, ik vind een bepaalde schoonheid en de warmte geven die ik gewoon heel erg mis in, in hedendaagse vormgevingen. Mm. Wat, nie, wat ik niet wil zeggen, dat hedendaagse vormgeving ook niet mooi is... want er zijn hele mooie dingen bij. Maar ik heb het idee dat men vroeger er veel meer tijd aan besteedde dan nu. Mm. Ja, ja. En je, naar jezelf, Kijk maar simpel, als je naar een zaak gaat om iets van een jas of weet ik veel te kopen... als ik dat honderd jaar geleden nam, als je ziet hoe dat gemaakt werd toen en nu... Is het een heel is het een heel ander verhaal? Ja, ambachtelijkheid dat... is, is anders geworden natuurlijk, zeker. Nou, en dan, maar ja, daarvoor dan... hoef je toch niet in, in zeg maar, je hoeft toch niet 900 of 1000 kookboeken dan te hebben om dat gevoel te krijgen. Dus dan hoef je het nee, toch niet. Nee, maar ik krijg ook weer van mensen dat ja, dit nee, als maar. mensen dat weten. Dan zeggen ze, hoe kan je dat gebruiken? En ik zeg nooit nee, want ik ken dan ook weer mensen als ik het zelf niet nodig heb. Dan speel ik het gewoon weer door. Hmm. Dus, want ja, ik verzamel ook allerlei beduurgarens wat ik weer verwerk en lappen wat ik mee naai, dus. En kan je nog een beetje, een beetje lopen ook in je huis? Jawel hoor, jawel hoor. Ik heb een vriendin gehad, er is mijn huis bij me geweeg, uh, leeg. Die had echt elke muur tot de nok vol, hartstikke vol, daar kreeg ja. ik zelf de kriebel van. Kijk nou. hoeveel knopen heb je? Die heb ik nooit geteld, maar, ja, maar... ik heb een heleboel. Hoeveel? Ik weet het echt niet, zo wel een paar duizend zijn. Ik ja. heb ze allerlei verschillen, want ik heb ook soort bij soort gezocht. En het zit allemaal weer in doosjes, want ik verzamel ook weer oude doosjes. Natuurlijk. Ja, dus uh, dat, uh, het een vult het ander aan. En zo krijg je toch heel uh, veel. Is, is, is er iets wat je niet verzamelt? Wat zeg je? Is er iets wat je niet verzamelt, Ellie? Uh... Nou, ik heb drie poesen, daar hou ik het dus maar bij. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ik wens je nog een goede nacht. Oké, okay, liggen wij. Ik een goede avond. Het is hè? al laat. Het is al ja, laat. Ja, ik weet het. <laughs> de lont valt om, verstikt zichzelf. De tweede fles is op de helft. Cirkels draaien, eindeloos. En ik ben al een half uur niet meer boos. Het is al laat, is dus laat nou maar. Het is wel goed, het is wel klaar. We zien het wel morgen vroeg, maar voor nu is het genoeg. Ik zat verkeerd, ik heb er vast iets van geleerd. Maar zoiets weet je later pas, eerst loop ik naar de pekken met mijn glas. Het is al lang, is dus nou maar. Het is wel goed, het is wel klaar. We zien het wel, morgen vroeg. Maar voor nu is het genoeg. Wel te rusten, lieve schat. Ja, het is goed zo, lieve schat.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 Nijs, nice. het is al laat. Ja, hij is al op leeftijd van het laatste album, Eindelijk Vrij. Geproduceerd door Daniel Lohuus. Um, oktober 2010, opgenomen in Louisiana. Ja, daar moesten ze voor naar de States. Daar klinkt het namelijk anders. En dat is ook echt zo. Ook platen en muziek kun je verzamelen natuurlijk. We gaan uh, een mooie verzameling aanleggen in deze nacht van Kazaluna. Johannes, nacht. Ja, nacht met Johannes in Haarlem. Hallo. Voor... Hallo, Wat ik voor... heb een, uh, ja, een soort ziekte, hè verzamelen. Is het een ziekte, ja? Ja, het is een ziekte. Het is een virusziekte die niet te genezen is. Ach, jee. Ik verzamel namelijk antieke camera's. Antieke uh, uh, fotocamera's, filmcamera's? fotocamera's in hoofdzaak, uh, enkele filmcamera's, maar uh, fotocamera's. 90%, 90 procent, uh, is de fotocamera, vanaf begin 1900. Echt waar, want, dan, want ff, dan, dat is ook het eerste moment dat ze op de markt verschijnen, de fotocamera's, 1900? Uh, voor het algemeen gebruik was dat zo'n beetje de periode. Ja. Kodak die begon daarmee, hè, met ja. de grote productie. Ja. Daarvoor was het echt dus uh, exclusief voor, uh, voor beroepsmensen. Ja. Hé, hey, en, en hoe, wat is je oudste camera die je hebt? Uh, 1903. Werkt en die? daarna 1908, uh, 1916. Die camera van 1903, werkt die nog? Ja, die werkt alleen. Je kunt er geen uh, films meer voor krijgen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat waren uh, enorme grote rollen. Ja. Uh, uh, en dat is niet meer te krijgen. Dan maar moet je die, uh, dan moet je ik ook heb gaan. nog camera's uit de uh, jaren 19... 20, oh. uh, zo, die, daar kunnen nog uh, films voor te krijgen. Doe je dat overigens ook nog wel eens? Probeer, dus, probeer zo'n camera die nog is eens? Die allemaal uit. Als het enigszins kan, probeer ik ze uit. Om dan het resultaat te zien van de camera. Ja. En dat is, uh, ja, een beetje uit de hand gelopen. Dat is nu, uh, van enige tientallen is dat uitgegroeid naar uh, een paar honderd. Dat is heel veel, hè? Ja, ik zit al over de 400. Oh. En er zitten een paar, ja, een paar fantastische mooie stukjes bij. Uh, zoals de eerste zijs-icon-camera uit 1927. Is die goed? Dat was een bakbeest. Ja. En ja. dat noemden ze dan een reiskamera, Maar een ding dat volgde meer dan een kilo. <laughs> zonder de uh, cassettes. Als de cassettes met de, de glasplaten erop zaten. dan zat die over de 2 kilo. Ja. En dat had een afmeting van, uh, van 20 bij 20. Ja. Maar er zitten dus ook die camera's bij waarbij de fotograaf onder een doek moest kruipen en dan... Ja, maar dat was eigenlijk was dat, uh, een heel simpel cameraatje. Het was ja. een lens. Want onder die, uh, in die grote houten kast, daar zat een ontwikkelbakje. Ja. En uh, dat was gewoon een, kant, een soort kant-en-klaar camera. Ja, een soort uh, pol maar, Polaroid eigenlijk. Je gaat je helemaal langzaam specialiseren op bepaalde merken... Om dat dus compleet te krijgen. Dat valt niet mee. Maar oh, heb, je, heb je iets compleet? Eigenlijk niet. Want die bekende fabrikanten. die hebben zo ontzettend ja. veel modellen uitgebracht. Ja, Sommigen met een hele kleine productie. En anderen weer met grote producties. De waarde is dus ook afhankelijk van het productieaantal. Ja. Maar je blijft proberen. Je blijft struinen. Waar, waar, waarom, Johannes, noem je het nou een ziekte? Omdat je er niet meer vanaf komt. Je kunt er niet meer mee stoppen. Het wordt iets dwangmatigs. Dwangmatig. dwangmatig. Je, kunt het, je, je kunt een camera niet laten liggen ergens als het interesseert. Er is natuurlijk veel rommel bij, veel rotzooi, ja. dat laat je liggen. Ja. Vooral in de jaren 70 en 80 is er ontzettend veel rommel op de markt gekomen. Van plastic en zo, dat, dat interesseert me niet. Maar de echte camera's, bekende merken, ja, dat is het mooie spul. Ben je trouwens ook fotograaf? Ik bedoel, fotografeer je ook? Ben, ik fotografeer veel. Ja. Ik ben geen fotograaf van beroep. Nee. Maar ik fotografeer veel. En in het verleden heb ik ook ontzettend veel foto's gemaakt. toen ik in het buitenland woonde. Hm. Dus ergens was de fotografie toch al uh, hm. je hobby. Want ik had toen al een paar camera's voor verschillende doeleinden. maar dat was nog geen verzameling. Nee, dat begrijp ik. Ja. Hé, hey, maar het kost je ook klauw met geld? Uh, dat is... Nou, dat valt mee. Hmm. Soms koop ik ze van mensen die, uh, die dat aanbieden. Maar ik krijg ook ontzettend veel donaties. Oh, ontzettend toch, veel. Ja. Iedereen weet inmiddels dat jij zo'n camera Ja, ja, ja uh, mensen die horen je bijvoorbeeld op de radio... of uh, ze, ze zien het in een artikeltje in de krant en dan bellen ze je op... Hmm. Ik heb, ik heb wat voor je, Johannes, ja. Heb je, heb je je mooiste vondst, of, of per ongeluk of toeval, wat is dat? Wat? wat? Je mooiste vondst? Dat was die Zijs-icon. Ja. Want dat was de, dat was de eerste die Zijs-icon op de markt bracht. En dat was iets heel bijzonders. En hoe kwam je eraan? Hoe kwam je eraan? Uh, iemand die belde mij op, hij zegt ik heb een, een, mooie, een mooie oude camera voor je. Nou, gepraat, gepraat en ik heb hem overgenomen. Zo. En dan heb ik nog een paar camera's van bekende merken zoals, uh, die bestaan al niet eens meer, Minolta, uh, waar een hele kleine productie van was. Een soort proef, exemplaar, zeg maar. En dat nooit in de grote productie is gekomen. En dat mm. zijn natuurlijk ook mooie stukken. Ja, dat is goed. Ga je doelbewust op zoek? Uh, nee, ik ga niet doelbewust op zoek. Ik ga langs die uh, kringloopwinkels, mm. Uh, soms rommelmarkten oh. en ook veel ruilen met collega's onderling. Ja, dat begrijp ik, ja. Uh, want ik heb soms dan drie dezelfde en dan die andere die heeft dat weer niet en die heeft weer iets voor mij en zo gaat dat. Ja, lekker. Nou goed, ik, wat ik van je begrijp is dat het verzamelen een soort ziekte is waar je niet van genezen wilt worden. Nee, ik wil er niet van genezen nee, worden. Precies, nee, precies. Maar dan zijn we dus een stapje verder. Ik hey. is daar nou mijn grote ja, mijn tijdverdrijf, hè? ik ben gepensioneerd. Ja, nee, dan, dan wil je wel iets te doen hebben. Ja. Johannes, ik, euh, ik dank je. Ik wens je veel succes. Prettige uitzending nog. Ja, dank je wel. Uh, ik snap het wel over die camera's. <laughs> Dag. Hey. Want ik, er zijn, hebben zich meer luisteraars van Casaluna aangemeld. En weet u waar het dan over gaat? Dat zullen we zo nog even um, proberen door te nemen. Batterijen, olielampen, gitaren en drumpedalen. Maar we beginnen met de isolatoren. Dag, Henry. Hallo. Ik ja, ben Jij verzamelt isolatoren? Dat klopt, ja. Dat vind ik nou nog eens een rare gewoonte. Ja, het zijn isolatoren van schrikdraad. Die uh, uh, schrikdraad langs die weiden, overal ter wereld... Ja, die zitten in isolatoren in palen, in palen gedraaid. En uh, ja, ik was er altijd door geobsedeerd. En je zag die dingen wel eens zo los zitten... zonder dat er een draadje aan zat. Ik denk, hey, die neem ik mee. En zo zie je ontzettend veel uh, verschillende modellen... over de hele wereld. <laughs> Dat was wel heel interessant. Dus, daar ben ik mee doorgegaan. En hoeveel zijn er dan? Ik bedoel, dit ja, ik vind ik we echt wel de meest bizar. Hè? Hoeveel? 140. 140 verschillende dan, hè? Ja, nee, dat begrijp dus verschillende ik. Verschillende modellen. Ja. En ja, de meeste vind je, uh, heb ik in Frankrijk gevonden. Ja. Die hebben ze echt ontzettend veel verschillende modellen. Ja. En op een gegeven moment zie je ook zijn, Maar dan zijn ze net weer eventjes anders gemaakt. Er dus zit het gleufje waar het draad doorheen gaat. Die zit, dat zit. Precies andersom en zo. Ja. Dus je hebt telkens weer een ander model. Je vindt het heel leuk. Ik, je ziet. Je ziet pra, ik heb even. via internet heb ik even opgezocht. een, een, een isolator. Ja. Uh, dit is dan in dit, dit geval een soort. Ja, wat is het? Hoe moet je nou zo? Een soort klosje. Ja. Po, het lijkt wel porselein. Dat is, in het hout is dat dan. Uh, ge, geschroefd waarschijnlijk. of gedraaid. Ja, dit, deze en die schrikdraad allemaal... loopt dan door dat porseleinen klosje heen. Ja, dit is niet, die zijn niet van porselein die ik bedoel. Nee. die zijn van. Uh, van plastic meestal. Ja. En, en allerlei kleuren en met ringetjes. Deze is wit een beetje generfd. Ja, ja typische ik... vorm hebben ze allemaal. Ze moeten voorkomen dat de stroom in die, in die draad wegvloeit naar aarde. Ja, dat snap ik. Die, die straat moet onder spanning blijven. Uh. Ja, en, en, en, en ik heb ze ook wel weggehaald dat uh, het boel nog onder spanning stond. En dan heb ik altijd een tangetje bij me. Ja. <laughs> Want ja, soms denk je, ja, verdorie, dit, dit is zo mooi, die moet ik... Uh, ja. Die moet ik hebben. En dan had ik altijd een, een isolator die ik dubbel had bij me. Ja. En die oh. verwisselde ik dan oh. met die unieke isolator. Oh, dat vind ik goed zeg. Dat vind ja, dat ik wel heel echt... sympathiek hoor. Dat je dat doet. En toen stelde ik het zo voor dat, uh, dat zo'n boer langs, weer, langs een weiland kwam. En denkt verroest. Wat doet die isolator hier? <laughs> ja. Dat was ook eens prachtig. Denk jij dat er nog veel meer uh, isolatoren te, te vinden zijn? Ik vind nee, het nee, zo mooi. Het nee, maar met... weet je wat ik zo... Ja, ja. Ja? Zijn er nog veel meer te vinden, denk je? Nou, ik, uh, ik, ik kom steeds vaker het dubbele tegen. Oh, ja. Ik heb uh, dat is De versen die ik had, heb gehaald, dat is in Zuid-Patagonië. Een beetje ja, zeg maar, uh, bij de Beagle Canal daar. Ja. Daar vond ik een wijtje. <laughs> een heel typisch isolator. Had ik ook de grootste moeite om die mee te nemen. Maar je hebt ook plekken. Dan zoek je surf en, uh, in Rusland bijvoorbeeld. Daar is helemaal niks te vinden. Nee? Daar gebruiken ze die dingen niet. Die isoleren gewoon niet. Nee, ik weet het niet. Ze houden die koeien op een andere manier binnen de weide. Daar loopt gewoon alle energie weg, volgens mij, hoor. Ja, maar het is, het is echt leuk om te doen. Ja, dus, ja. Geweldig. En, over... en, en, en hoe heb je ze nou uitgestald thuis? Ja, ik heb een, een Lundia-kast. En er zitten nogal wat gaatjes over... En daar zit die ding allemaal ingeschroefd. <laughs> in de binnenkant, zo, wat, <laughs> Ik vind het meestelijk. <laughs> weet je wat ik zo leuk vind? Dat als je, dus gaat, weet je op internet gaat kijken, dan zie je foto's van isolatoren. Mensen hebben dus ook isolatoren gefotografeerd. Ja. Maar die zijn eigenlijk, als je gewoon gaat kijken, is dat natuurlijk gewoon heel ontroerend. Het zijn ja. prachtige foto's soms. Door, door, door, doordat je gewoon gaat kijken naar iets wat je anders nooit bij stilstaat. Ja, je, loopt, je fietst er langs, je loopt er langs. Ja. Je, je, je, je kijkt eroverheen, maar jij hebt er nu leren kijken naar de isolator. Ja, en er zit een hele mooie bij, hoor, vind ik. Ja, dat is, is echt prachtig. Vooral die, die Frans allemaal, het prachtigste modelletje. En heel ingenieus, soms met haakjes om die draad binnen te houden. Ja. Plastic buigstripjes die vastklikken. En is, als ik zoiets zag, dan dacht ik, oh god nee, hè, prachtig, een juweel. En dan had ik dus, wat ik net al zei, dus reserveisolatoren. En hup, daar ging je hoor, eruit. En die andere erin, en die draad vast. draadvast. Je... Natuurlijk wel goed kijken of die boor je niet te gaat hebben. <laughs> ja, natuurlijk. Zeker in, oh nee, in Rusland niet, met Patagonie moet je ook oppassen. Maar wat is, wat is je mooiste? Ja, het mooiste is, is toch, die heb ik in Frankrijk gevonden. Ja. Een hele typische, ik ja, kan het niet zo voor de radio zeggen, met een aparte... Totaal zinloze, moeilijke constructie. <laughs> maar ook, iemand heeft zich helemaal uitgeleefd. Terwijl het op een heel simpele manier kan, doen. Ja, Ik vind het, ik vind het geweldig. Ja. Henry, ik dank je wel. Je hebt mij de liefde voor de isolator bijgebracht. En dan ik, maar dan ben ik serieus. Ik, wist nee. niet, ik dacht, nou, maar die zijn ook wel hetzelfde. Ik heb nooit goed gekeken. Nee. Maar dat, dat zo zie je maar. Ja, ja, ja. Ik dank je. Okay. Ik hoop dat je er nog veel vindt. Ja, dank je wel. Ja? Dag. Goedenavond. Hoi. Dag. Marvin. Ja, goedenavond bij uh, Marvin. Heb jij ook zoiets moois? Uh, ja, ik heb, ik heb zeker iets... Uh, ...batterijen van uh, telefoons. Batterijen van telefoons? Ja. Ja, dat is saai. Is dat saai? Dat denk ik, ja. Nou, ik vind dat echt heel iets moois. Ja, vertel eens. Ja, nou, de eerste keer, de eerste batterij die ik heb verzameld... ...dat was de... De Siemens P1. Ik weet niet of je die kent. Nee? Ja, dat was een van de eerste, eerste mobiele telefoons uh, die, uh, ja, die in omloop was in Nederland. Uh, die kwam ik een, uh, een aantal jaar geleden, dat was denk ik vijf jaar geleden, kwam ik die tegen op, uh, ja, op, op een rommelmarkt in, uh, in Amsterdam. Ja. En herkende en, uh, jij meteen de Siemens P1? Ja, ik, ik herkende hem wel gewoon van internet en zo en... Ik, ja, ik heb die gekocht voor 5 euro, en ja, vanaf dat moment ben ik gewoon geobsedeerd geworden van batterijen van mobiele telefoons. Kun je dat, uit en, ja, kun je dat, dat uitleggen? Gewoon... Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik, ik verzamel ook opladers. Ja? En ja, ik weet niet. Ik, ik vind dat gewoon echt... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik, ik, ik, ik wil ze gewoon allemaal <laughs> en, en, en hoeveel heb je er nu? Ik heb nu ongeveer zo'n 250 batterijen. Van verschillende modellen. En ik heb ook een aantal dubbele. Ja. Word. En. Zouden dus ze een batterijen op zijn? Ik denk het. We gaan gewoon door, want um, de verzameling is nog niet compleet. Artos. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Vind ik ook goed. Wat verzamel je? Uh, ik heb de 32 jaar de olielampen verzameld. Ja. En uh, ze waren ongeveer 600 stuks. Maar uh, niet van glas. Dus van, 600, uh, 600 olielampen die niet van glas zijn? Ja. Maar. Ja. Een soort van alatinlamp. Of uh, de, zeg maar dat... Uh, ja, van... Uh, verschillende materialen van de, uh, messing, van uh, brons en uh, van uh, pikken, de ijzer enzovoort. Oké. Okay. Maar uh, de, ik wou dat uh, ja, als symbolisch waarde voor een school geschenken in Turkije. Yeah. In een Turkse dorp. was een leegstaande schoolgebouw. Ik heb afspraak gemaakt met de dorpshoofd. Ik zeg ik breng naar jullie. En als een symbool van de uh, Opleiding en opvoeding en lichtgevende en kennis doorgevende symbool maken jullie een soort van museum. Ja. Maar uh, ik ben verhuisd van een normale huis naar een bejaardentehuis in een andere woning. Ik heb mijn uh, verzameling in de kelderbox, in uh, de, ja, een de soort van uh, bananendozen, verbergd. Helaas, toen ik in Turkije was. Ja. Allemaal weg. Alles gestolen. Wat? Echt waar? Ja. Alles is gestolen. Maar even, even Artos, even wachten. Um, waar, waar, waar was je verzameling? In die bananendozen? Was dat in Nederland of in Turkije? In Nederland. In, in Nederland. Nederland. Ik wilde naar Turkije brengen. Juist. Maar ze, ze waren opgeslagen in, het bejaard, in een kelder van het bejaardentehuis. Juist. En van de kelderbox hebben ze wel alles opgenomen. En uh, ik was echt kapot. En ik zeg, nou, ik heb beloofd aan de scholen uh, een beetje een museum te maken. Oh. Daarna ben ik naar politie geweest, maar uh, niks terechtgekomen. En nu verzamel ik, ik totaal anders. Afgedankte souvenirs. Oh. Nou. Je ontfermt uh, je, je, je over afgedankte souvenirs. Ja, ja maar uh, die moeten wel iets te hebben met uh, ambacht. Ja. En bijzonder wat ik in het Turkse dorp kan gebruiken als voorbeeld... voor de mensen een beetje job uh, creëren. Werkgelegenheid ja. projectachtig. <coughs> van uh, materiaal, van de, uh, die kan je wel makkelijk vinden in natuur. Ja. Van hout, van bot, been, hoorn enzovoort enzovoort. Mm. Die moet wel een beetje ja, artistiek zijn. En dat zie ik wel zo vaak bij de tweedaanswinkels, bij de rommelmarkten... En ik eh, verzamel ze en ik breng ze naar een eh, zogenaamd toekomstige etnische museum... Van, voor handarbeid voor de, eh, de ontwikkelingscoöperatie-achtige ideeën voor de dorpen als eh, voorbeeld te geven. In, in, maar dan opnieuw weer in Turkije? Ja, ja, ja in dezelfde de leegstand, van de Dorse School. Ja. Maar dat heb ik. Je heb nog... beloofd ik kan niks de, warm maken met de olielampen, dus ik moet wel iets nu beginnen. <laughs> ja, <natuurlijk. laughs> en daarvoor zoek ik wel de, ja, alle de, de mooie uh, uitgekarpte de, de, houten bot, been, en enzovoort. Ja, en Maar vind je dan ook mooie dingen in die in die als ja, oh ja, met de oh, hand ja. Gemaakt, Van, ja? van uh, Patagonia tot tot uh, de uh, zeg maar de Arctica. En ik vind bijvoorbeeld van de rendieren en ook de walvissen en ook olifantanden, noem maar op, nee. allemaal goed gekarpt. En ik heb meteen, ja, kijk ik wel door en waarvan dan komt, maak ik een klein verhaaltje en dan plak ik daar. En dan uh, wordt hij een soort van uh, etnografisch museum. Hmm. Afgedankt de souvenirs van de uh, reisluchtige Nederlanders. Maar, uh, want je stuur ze nu meteen naar Turkije of bewaar je ze nu nee, ook in in de kelder? Nee, nee, die nee, nee, kelder nee. Ik bewaar van... nu niet in de uh, kelderbox. Ik bewaar in mijn kleine aanleunwoning. Ja. En uh, zodra het een uh, beetje de, uh, meer is uh, geworden... dan breng ik zelf naar Turkije met een minibusje. Oh, okay. Dat is mijn idee. Ik wil niet zelf uh, versturen... Ik wil zelf de, naar de Turkije reizen ja. en dan met een minibusje. Dat wil ik graag doen. Want hoeveel heb je nu van die souvenirs? Uh, de, van de souvenirs ongeveer heb ik wel nu uh, 10, 12, 13 uh, bananendozen vol. Altijd ongeveer. En 30 en allemaal, in, is. allemaal in je aanleunwoning opgestaan? Ja. ja, ja. Oké. Okay. Dat vind ik, ik. vind het fantastisch dat je dat doet. Dat vind ik geweldig. Ja, en ik wil graag wel ook de, ja, de van de luisteraars, ook de afgedankte gewinners, die kunnen ook maar mee sturen. Maar dan wel met handgemaakt, met een met een natuurlijk ja, materiaal, niet van plastic. En natuurmateriaal, niet van uh, de ijzer, omdat de, ik wil niet zo zwart maken. Nee, nee. En ook de wel voorbeeld zijn voor de. Dorpse, dorpse bewoners in Turkije. Turkije. En waar precies in Turkije gaan, gaan ze ja, dan? Tegenover het eh, Griekse eiland Lesbos, okay. in de buurt van eh, Assos. Oké, okay. dit um, is een hele mooi gebied. Aan iedereen is welkom. Ja, dat is fantastisch. Jullie ja, zijn altijd bijzonder gastvrij. Overigens, ik wil nog één ding weten. Kijk, als er ah, luisteraars zijn die zoiets hebben... dan moeten ze maar ons even een e-mailtje sturen. Dan sturen we dat door naar je, mocht het zo zijn. e-mail? Uh, moet ik wel zeggen dat ik heb nog geen e-mail nee, nee, nee. in de mobieltelefoon. Nee, maar luisteraars kunnen ons per e-mail bijvoorbeeld morgen okay. even een berichtje geven. Dan, sturen we, dan zorgen we dat je het bij jou terechtkomt. Maar die olielampen, ah, hè? Daar, ja. had je, daar had je er, daar had je 30 jaar over gedaan. Je had er 600, die zijn toen... 30 jaar. Die had... Meer dan 600 had ik. Zijn die gestolen? Of is het gewoon het bejaard? Of... Gestolen. Ah. Gestolen, ja. Maar waar zijn die dan terechtgekomen? Die zijn dan toch ook... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. De politie heeft gezegd eh, dat meneer kunnen wij niks vinden. Jammer. En het kost nou. me 32 jaar en ook uh, zoveel uh, inspanning. Ja. Laat staan de financieel geld ja. en ook uh, die idee. Die kans, ik heb mijn gezicht verlies. Ik heb aan de dorst uh, de uh, hoofd beloofd dat ik ja. maak in een museum. En dan kom ik wel uh, nu met lege handen daar. Wat verschrikkelijk. Dat was voor mij toch, uh, de, ja schaamte. Ja, dat, dat snap ik wel. Ja, ja. Wat, wat, ik vind het ook echt vreselijk dat het gebeurt. Daarom ja. moet ik wel iets goed maken nu. Ja, dat snap ik. Dus daarom hoop ik dat er nog mensen willen komen... met, met, met hele bijzondere souvenirs die ze waar dan ook Juist. ter wereld uh, hebben geslepen. Ja. Nou, mocht het zo zijn, dan spelen we het aan je door, Artos. Allright, bedankt. U ik denk... heeft mijn nummer? Ja, we hebben je nummer. Alright, bedankt. Fijne Fijne uitzending dan. You're my man. Allright, bedankt. Yeah, yeah. My mama used to tell me, girl, you ain't that cool To see a man you love and start to act a fool Tell me what's a girl I'm supposed to do Tonight I'm breaking mama's rules Baby, there's a lot of things I want to say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 zingt deze Nigeriaanse singer-songwriter Asa. Wat ons brengt bij... Nou, het is 10 minuten voor twee. Ik krijg een e-mailtje binnen vanuit Thailand, is dat volgens mij. Van uh, Leon Noordermeer. Chiang Mai. Ik luister naar jullie programma, mailt hij. Nu hoor ik dat een meneer isolatoren verzamelt... Gisteren heb ik zo'n ding gevonden op straten, meegenomen. Ik weet niet wat ik ermee aan moet, nee. Maar ik zou graag deze willen geven aan die meneer. Als jullie het adres van die meneer door willen mailen, dan stuur ik het op. Henry, mail nog even jouw adres. Dan kunnen we hè, die isolator uit Thailand naar je door mailen. Kijk, zo willen wij best uh, dienst verlenen, hoor, aan onze luisteraars. Pierre, Pierre, goeienacht. Goeienacht. Ben jij Pierre Coubois? Ik had zo'n vermoeden, omdat het gaat volgens mij over drumpedalen. Ja, maar sorry dat ik maar eerst even over isolatoren heb. Want ik kom veel in Frankrijk. Ja. En ik heb een hele grote voorraad opspanningsisolatoren. <laughs> en die zijn van heel erg mooi, want die zijn van groen glas. Ze zijn heel erg groot. Ze hebben ongeveer de grootte van een bord. Echt? En dat is zo, Fransen zijn uh, soms een beetje slordig, want die halen dan zo'n. Zo'n mast weg en die leggen ze langs de, snel, langs de weg en langs de snelweg meestal op een parkeerplaats neer. En die liggen daar een jaar later nog. Dus toen ben ik met een paar grote sleutels. heb ik al die grote. mooi, prachtig zijn die. Hele grote, groene dingen. Maar waarom, waarom, waarom ontferm jij je dan over die isolatoren? Isolator, omdat ik ze zo mooi vind. Jij vindt ze ook mooi. Oh, zijn ze zijn zo mooi die dingen. En ze klinken heel erg mooi ook. Als je er met een heel voorzichtig, met een uh, met een, een of zo op slaat, klinkt geweldig, die dingen. Want je bent, ik, je bent een, een befaamde uh, jazz-slagwerker. Uh, ja. Heb je ze wel eens gebruikt in concerten? Nee, hoor. ik heb ze niet gebruikt, want ze zijn natuurlijk kwetsbaar in het, vervo in het vervoer. Ja. Uh, maar het zou en, kunnen, het uh, zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ze de, de, hebben ongeveer de klank van, de naam zegt het wel, klankschalen. Ja. Ja, die, dat zijn schalen van brons, uit Japan en uh, India en zo, die ongeveer dat soort geluid voortbrengen. Ja, maar ze zien er zo erg mooi uit. <laughs> Hoeveel heb je er dan? Uh, ik heb er in, uh, in, in, een heel stel hier staan. Ik heb er ook een heel stel in Frankrijk staan. Ja. Nou, tientallen denk ik. Echt waar? Ja. ja, ja, ja. Er zijn en dan ook, ook eentje die, waar ze zo'n hoogspanningsdraad aan hangen. En dan zijn er zijn dan vier... Uh, porse, uh, porseleinen isolatoren aan elkaar en aan die onderste hangt de draad. Oh. En ik denk dat dat, die zijn zo, die zijn een beetje scharnierend en verend opgehangen. Ik denk dat dat zo gemaakt is om, als, om die draad een beetje speling te geven bij storm of zo. Ja, ja. Maar jij, jij hebt het over hoogspanningsdraden. Die ja. andere luisteraar, Harry had het over schrikdraad. Dat ja, zijn hele kleine isolatoren. Ja, isolator. als ik in Frankrijk ben, bij mij staan ook de koeien voor de deur. En ja. dan zie ik die uh, isolatoren voor die voor die schikdraad ook zijn. En die zijn meestal van bruin porselein in ja. Zuid-Frankrijk. Oké, okay. nou ja, volgens uh, Henri heb hebben de Fransen in elke, elke um, provincie en elke stad ja, wel weer... Ja, volgens een... mij zijn ze in ieder provincie anders. Maar de EDF, elektricité de France, die, ja. die heeft hetzelfde type hoogspanningsisolator. Ah, okay. <laughs> oh, wat geweldig gezegd. Hey, maar jij begrijpt zo iemand wel, die uh, isolatoren? Ja, ze zijn namelijk heel erg mooi. Ja. Ze zijn gewoon... Het zijn het zijn kunstvoorwerpen eigenlijk. Ja, ja nou ja, dat, daar, daar kijk ik van op. Want ik heb nog nooit naar, naar hoogspanningsisolatoren en schrikdraadisolatoren gekeken. Nee, nee, nee oh, er worden mooie dingen gemaakt op de wereld. He? Geestig, ja. Juist, ja. Maar, juist voor dat soort dingen, dat is zo goed. Ja. Maar nog, ik belde eigenlijk op, ja? omdat het gaat. Uh, er is een, het is weer Frans. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar er was een Franse uh, slagwerkfabriek in Parijs. Die heeft, die begon rond 1970. Uh, zoals wij dat dan in het Engels noemen bassdrum pedalen, dus de pedaal voor de grote trom in ja. het Nederlands te bouwen, die fabriek heet Haspa. en die kingen kort daarop failliet en dat zijn zulke geweldige pedalen die, er is nooit een beter pedaal gebouwd, er is eigenlijk iedereen wel van overtuigd het probleem is alleen de pedalen die ik dan weet te bemachtigen, die zijn altijd kapot oh. er moeten nieuwe lagers in er, moet, er moeten nieuwe veren die laat ik dan speciaal wikkelen er moeten nieuwe leertjes in. En soms moet ik ervan twee één maken. Mm -hmm. En ik heb er ook wel eens, die, die zijn niet meer te repareren en gebruik ze als boekensteun. Een <laughs> <laughs> boek tussen te zetten. <laughs> en ik speel, ik heb vanavond uh, in Nijmegen gespeeld, in, op de Lindenberg, met Corrie van Binsberg. En ja. daar heb ik ook weer een paar van die pedalen gebruikt. Echt waar? Dus het is bij mij niet alleen verzamelwoorden. Ik dat zeggen. Op, maar ik gebruik ze ook dus. Nog ja, steeds. Dat is heel praktisch. Dat ben je niet echt, wat dat betreft niet een echte verzameler vind ik die, die isolatoren, dat vind ik een nou overtuigender hoor. Want, ja, dat uh, ja, vind ik wel. Dat doe je echt ja, voor, voor de schoonheid. Ja, maar die pedalen ook. Als je ze ziet staan er dus hè? schitterende pedalen zijn het. Maar ze zijn dan ook nog bruikbaar. Maar waarom, zijn ze, waarom zijn ze zo schitterend? dat zijn hele ingewikkelde machientjes. Het zijn een... hele ingewikkelde machines. Ze zijn gegoten in, van aluminium. Heel, heel mooi. Ja. En ze zijn uh, donkerbruin tegen het zwarte aangemoffeld. Ja. En moffelen, dat, heet, dat, ja, dat is een hele ouderwetse techniek. Een soort inbranden van lak. Fietsen, racefietsen wordt ook nog steeds gemoffeld. Ja. En eh. Uh... Ja, nou ja, het is dus een tweeledig functie. Ik snap Eén, het. Eén dat ik ze dus verzamel voor de schoonheid ja. en ander om, om ze ook nog steeds te gebruiken. Nou, weet je, ik zit, nu, ik zit nu ook even razendsnel even wat afbeeldingen van de, de, de bass drum pedal, zoals het ja. dan in het Engels heet, ja. uh, op internet op de, voor de tover. En dan, dan, dan, zie je, dan zie je dus een aantal afbeeldingen verschijnen. Ja. En dan zie je dus de, de, de duizelingwekkende varianten. Ja, duizelingwekkende varianten, ja. En, ja. En, en, en welke is nou de beste die jij dus... ASBA. Staat hij erbij de ASBA? Even kijken hoor. Nou, ja, ik ligt kan... in bed, dus ik heb hier een computer. Oh, ASBA, nee. Nee, nee, nee, ja. Ik weet, weet niet goed. of dit hem is. Dat is meer, ASBA. Een... Dat is meer een soort voedsel, een metalen voedsel, maar dat zal hem niet zijn. Dit is hem. Maar is hij, heel, is hij heel, eigenlijk heel functioneel in zijn ontwikkeling? ontzettend functioneel. Ja, zie je, dan is dit hem, ja. Ja, en ja. Bijvoorbeeld de enige pedaal die normaal als je het pedaal onder aan, je, aan de rand van je bestem klemt. Dan zit je altijd onderaan met hele moeilijke schroefjes. En het is ook de enige pedaal die hele lange schroeven heeft. Zodat ja. je bovenop die pedaal op de rand kunt klemmen. <lacht> Oké. Okay. <Ja, dat> <lacht> Pierre, was het een goed concert in Nijmegen? Ja, het ging heel goed vanavond. Ja, natuurlijk. Dat zeg ik zelf. En ik lig, uh, het probleem is altijd als ik gespeeld heb, dat is een algemeen verschijnsel kun je niet slapen. Nee, ja, dan, ga je, dan ga je dus naar Kasseluna luisteren. Uh, juist, dat komt heel goed van pas ja, Jullie jullie programma. Meestal al in de auto als je Oké. Hé, slaap lekker dan straks. En uh, goede nog. Ja, oké. Okay. Ja? Dag, dag. dag, Pierre. Tot de volgende keer. Dag. Pierre Coubois. Kreeg ooit de beurt. De grootste jazz-onderscheidingen. Verzamelt dus gewoon pedalen. Patrick, goede Ja, Jij... leuk dat ik uh, die... Ja, yeah, hoor. Ik dacht dat die man niet meer leefde. Ja, we, hallo, hey, die speelt nog de sterren van Hemelman. Ja, oké. Okay. Zeven, oh, hij is zou zeventig. Ik wil wat zeggen over mijn voorgangster. Ja? Die mevrouw die, die uh, kookboeken uh, en zo, en kralen en troep. Ellie? Maar, uh, kralen en dingen, verzamelen. Maar uh, ze zei op een gegeven moment, ja, dat is een kookboek van Johannes ten Damme. Maar dat moet ik nog even rechtzetten, want die man heeft... Een verzameling, uh, een, een, dat is echt de bijbel voor de kookclubs voor de en voor de koks. Ja. Die man heeft daar zo zijn best voor gedaan. Dus die naam wil ik even in de heren herstellen. En die man heet Johannes van Dam. Van Dam, oké. Okay. En als mensen er iets meer van willen weten, moeten ze eens een <coughs> keer op VPRO Marathon ja. toe luisteren. Duidelijk. Dan luisteren ze drie uur naar het verhaal van Johannes van Dam. Dat is hersteld. Nou ja. Wat? Ik ben uh, zelf uh, uh, gitaarverzamelaar ja. en ik uh, maak ook nog steeds muziek natuurlijk. En uh, ik ben begonnen met het ukulele, die kreeg ik van een Indische buurman. Want ik ben nou uh, 63, dus ik we wel nagaan dat ik uh, toen ik een klein jongetje was, van een jaar of zeven. Dat we die Indonesiërs, die, uh, die repatrianten en zo, die kwamen en wij hadden toevallig Indische buren. En daar ben ik ontzettend blij mee geweest, want daar heb ik gitaar van leren spelen. Ja, het En hij Ho leerde mij ook de, de, de ukulele stemmen. En daar had hij een klein liedje voor en dan zong hij... My dog it's fly. En dat is altijd in mijn kop gebleven. <laughs> en dat is de beste manier om dat te onthouden. Want met beginnende jongetjes die gitaar spelen... die hebben altijd moeite met de gitaar te stemmen. En dat is natuurlijk... Hoeveel gitaar heb jij, Patrick? Uh, God een uh, zes, zeven akoestische, uh, een stuk of tien elektrische, hm. en, uh, waaronder uh, ook, een, ook bassen natuurlijk. Hè. Een Daniel Lohuis ben jij. Uh, ja, zoiets, ja. Die verzamelt ze ook. Houd het, gaat het ja. ophouden een keer, denk je? Met het, de erbij. Nou, nou, ik heb een contrabas gebouwd, een ja, uh, paar jaar geleden. Maar nu heb ik een uh, oud exemplaar gekregen. Die helemaal in elkaar lag en die heb ik gerestaureerd. Ja. Ik heb nog een oude uh, 50-jarige gitaar. En, en nog gitaar. veel meer. Ik, het is twee uur bijna. Ik dank je en ik wens je nog een goede nacht. Oké. Okay. Hé, hey, succes. Dag. Zometeen Astrid de Jong met Nachtzustig voor Omroep Max. En morgen Klaas Drupsteen met Sarah Wong. En die heeft Gender Kids gevolgd. Transseksuele kinderen, zeven jaar lang. Heeft een heel mooi boek gepresenteerd.